Het kan nog steeds.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 speaker app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB ANP nieuws. Goeienacht, ik ben Daan Lankamp. Koninklijke complimenten voor schaatsster Antonette Rijpma de Jong en de shorttrack mannen. Koning Willem Alexander en koningin Maxima schrijven op social media dat ze Rijpma de Jong een meesterlijke rit zagen rijden tijdens de Olympische winterspelen. Met een fenomenale slotronde. En dat de shorttrack mannen geschiedenis schreven.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 From the Amsterdam underground to the world. My I am. Cause I got my drugs from Amsterdam. This is Triple X Radio. With Mal P. your bitch man No hay, no hay ritmo. Luister We gaan primo.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 To the beat of the drum. Because I didn't. Because I <laughs> Bang to the beat of the drum. Bang, bang to the beat of the drum. Because I need that. that. Bang to the beat of the drum. Bang, bang to the beat of the drum. Because I need that. that. <laughs> bang to the beat of the drum. Bang, bang to the beat of the drum.